Bemiddelingspogingen van buurlanden om de president te bewegen op te stappen hadden geen effect. Gisteren werd er na bemiddeling door Saudi-Arabië een wapenstilstand bereikt... tussen opstandelingen en regeringsleger. Dat lijkt stand te houden. De vice-president van Jemen heeft nu alle taken van Saleh overgenomen. In Maastricht is gisteravond een man van 30 thuis doodgeschoten. Volgens de politie in Limburg kwamen de daders van huis binnen en schoten hem dood. Zijn vrouw was ook in het huis, maar bleef ongedeerd.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 Het vliegtuig dat twee jaar geleden landde in de Hudson Rivier in New York is alsnog onderweg naar zijn eindbestemming. Het toestel wordt over de weg naar Charlotte in North Carolina gebracht. Bij de noodlanding op het water in januari 2009 bleven alle inzittenden ongedeerd. Het vliegtuig gaat naar een luchtvaartmuseum waar het volgende week bij aankomst wordt opgewacht door de gezagvoerder die met het toestel op de Hudson landde.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 Het is 5 juni 2011, het is bijna drie minuten over zes. En dit is 4, 7, nog één uur lang. Zometeen gaan we het hebben over de EO Jongerendag. Onze Vera van de BNN University, die is daar naartoe gegaan. Die, ja, die stuurde een mailtje op maandag al naar ons toe. En die zei van, jongens, ik moet, ik moet naar de EO Jongerendag. Toen zeiden wij van, nou ja, ga dan maar. Ga maar naar de EO Jongerendag van mij. Ze is, gaan, is op zoek gegaan naar de rock roll op de EO Jongerendag. Verder is het een, een mooie week voor de liefhebbers van de haring, de Hollandse Nieuwe. Het is Vlaggetjesdag, dinsdag. En we gaan het straks met Kees Koning hebben over die Hollandse Nieuwe. die een beetje lekker gaat worden. En Kees Koning, dat is de man die de lekkerste haring van het afgelopen haringseizoen heeft verkocht. En we spreken zo meteen ook Marcel Stroet. En Marcel die staat aan een zwembad ergens in Nederland. Het zwembad waar Daan Glory nu aan het zwemmen is. En Daan Glory... Die probeert een wereldrecord te vestigen. 24 uur lang zwemt hij zijn baantjes in dat zwembad om te kijken of hij 101 kilometer kan zwemmen. Of het gaat lukken, dat hoor je zo meteen. Na ook Ferdinand en voetbal. En deze plaats van Wakey Wakey, Almost Everything. Onze radio kan je bijna wel zeggen. Almost everything van wiki wiki. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, een hele goede morgen. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hansenbux... op deze vroege zondagochtend. We schrijven 5 juni 2011... een week die weer achter ons ligt. De week waar er in de residentie werd gefeest... op dat ADO Europa ingaat... De week waar de komkommer het middelpunt van de discussies was. De week waar Sepp Blatter met een bijsmaak weer werd herkozen tot FIFA-baas. De week waar Radko Mladic in de hoofdstad arriveerde. En het was de week waar Ruud van Nistelrooy toch nog besloot om even door te gaan bij het Spaanse Malaga. Ruud, we gaan over tot de orde van de dag. Ja, dat lijkt me een goed plan. Heb jij gekeken naar uh, de wedstrijd van Nederland Zelf? elftal? Want dat hadden we natuurlijk ook nog. Tegen Brazilië, 0-0. Ja, het Nederlands elftal vertoeft in het uh, verre Zuid-Amerika. En ja, ik was op tijd thuis, hoor, na mijn eigen wedstrijdje met uh, mijn team. En de wedstrijd was twee minuten aan de gang. ik gooit de televisie aan, uiteraard de radio. Mm -hmm. En ik zat zo te kijken naar die beelden, joh. Ja, uh, het gaat in feite, je kan het in tweeën splitsen, joh. Het was een, een, een behoorlijke eerste helft van het Nederlands elftal. Uh, goed, goed gespeeld, hoor. Uh, ik heb kansen gehad. Ik denk aan Van Persie, ik denk aan... Uh, Avelay en om even nog te blijven stilstaan bij Avelai uh, een hele goede wedstrijd gespeeld hoor. En uh, ook de keeper Tim Krul heeft me totaal kracht, ja. Ja. omdat het me niet zoveel zei. Ja, je weet dus dat hij bij Newcastle United speelt, ik volg ook het Engelse voetbal. Maar goed, uh, Tim kreeg gisteravond de, uh, de kans van uh, de bondscoach en heeft voortreffelijk gekiept joh. En ja. nogmaals om terug te komen op Avelai op de nummer 10 positie, die jongen heeft het uitmuntend gedaan, heel goed gespeeld uh, ja, en, en, en dan komt die tweede helft joh. En, dan, dan, dan zou ik bijna willen zeggen die wedstrijd kantelt. Uh, je ziet een, een, een, een, een Braziliaanse helftal die, die, die, die anders voetbalt, die goed voetbalt. Uh, ja, klinkende namen joh. I, uh, God, ik zeg een Lucio, ik, ik, ik zeg een Dani Alves, ik zeg een Rubinho, ik zeg de keeper van de uh, internationale uh, yeah. Julio César. Maar goed, die Brazilianen hebben in de tweede helft uh, een aantal kansen gehad door om. Um, die wedstrijd te beslissen. Er speelt ook een, een hele jonge speler daar. Ik dacht al vanaf in de aanval of achter de spitsen. Een zekere Neymar. ja. Ja, dus die nieuwe jongen is dat, hè? Die nieuwe jongen, ja. Weet, ja. Je, weet je wat het is, Luc? Brazilië heeft verschrikkelijk, verschrikkelijk veel goede voetballers. En. Uh... Ja, ik, ik wil het nog zien bij deze jongen. Hij heeft hele goede acties, hoor. hele goede momenten gehad. Hè. Maar ook op het moment dat hij de gele kaart krijgt terecht. Want hij duikde een paar keer naar de grond. Hè. En op een gegeven moment pitte de arbiter het niet meer. En ja, dan loop je tegen die gele kaart op. Ja. Maar heel kort samengevat. Het, het was een wedstrijd die, die, die ja, twee kanten had. Joh. En, uh, een goede eerste helft voor het Nederlands elftal. En Een uh, iets mindere voor het Nederlands elftal Een betere voor, uh, voor de Brazilianen. Maar ik blijf het zeggen. Ik vallig ook het Braziliaanse voetbal, Luc. Maar... Brazilië is Brazilië niet meer, jongen. Die, uh, die tijd hebben we gehad. Het grote Brazilië in het voetbal, zoals veel mensen dat kennen. Ze eh, zijn nog wel vijfvoudig wereldkampioen, Luc. Maar het voetbal is dus totaal anders, zo zakelijk. Het gaat om big business. Ja, het, het is niet meer dat speels, geld. hè, wat ze vroeger hadden. Dat ja, hebben ze niet meer. Nee, dat, dat, dat hebben ze zeker. Dat gaat ook nooit meer terugkomen. Maar goed, we leven in een hele andere tijd. Ik heb nog het, het, het, het, het Brazilië van vroeger uh, ja, nog, nog zien spelen, nog gekend. En ik, ik, ik zijn nog altijd de mening: van de heer Luc. Wat ooit het beste Braziliaanse elftal is geweest. Ik denk aan het team uit 1958. Ik denk aan het team uit 1970. Dat nog steeds een kenmerk wordt Dat is het beste WK dat er ooit geweest is. Maar ja. goed, we zitten in een andere tijd. Ja. Over Brazilië gesproken. Uh, uh, 7 juni speelt, uh, speelt dat team weer een wedstrijd. En dat is dan meteen de laatste wedstrijd van Ronaldo. Een soort afscheidswedstrijd krijgt hij tegen Roemenië. Uh, de Ronaldo bekend van PSV. Die, die houdt mee op 7 juni dinsdag. Ja, Ronaldo, zoals we hem kennen. Hij heeft een geweldige achternaam hoor. Ronaldo, Luis, Nassario, Dalima. goed, dat hebben de meeste Brazilianen. Maar om even te blijven sterk te blijven staan bij Ronaldo. We hebben hem gekend hier in Nederland. Hij heeft er vier keer, was hij op een WK. In 1994 als bankzitter. Daarna hebben we hem drie keer gezien. Ik denk aan die wk finale in 1998. Het WK in 2002 in, uh, in het Verre Oosten. Waar hij de stapscoder werd. Waar hij de man was in feite van het Braziliaanse herstel. We hebben hem gezien in 2006. Hier in Nederland heeft hij gespeeld. Bij PSV, heel goed uh, topschoner geweest van Nederland. Ja, ze konden hem hier niet houden, joh. We weten allemaal, hij is gegaan naar Barcelona. En daar hadden we destijds uh, Robson. Mm -hmm. Daar heeft hij het ook niet, uh, niet lang gemaakt. Hele goede tijd gehad. Hij heeft daarna internationale nog uh, uh, aangedaan. Hij heeft uh, bij Real ge gevoetbald met het toen het, het elftal dat gekenmerkt werd als Los Galacticos. En hij kreeg daar ook de bijnaam van Il Fenomeno. Het is ja. een geweldige Fenomen. voetballer. Ja, een hele goede voetballer. Joh. Maar kijk, op een gegeven moment, het lichaam wordt te zwaar. Maar het lichaam wordt, wordt, wordt anders. Er komen blessures. We kunnen ons die blessures in de wedstrijd van Internationale nog herinneren. Toen dacht ik van het is het einde verhaal. Ja. Hij is nog even teruggekomen, Luc. Maar goed, hij gaat het voetbal uh, uitzwaaien. Hij zegt het 7 juni, dat is overmorgen. Ik ben benieuwd. Ik weet niet of we dat beelden zullen meekrijgen van die wedstrijd. Ja, ik wil niet zeggen dat hij er niet uitziet. De man is heel dik geworden. Ja. Maar nog wel de wereld heeft genoten van Ronaldo. Ronaldo was een hele grote en goede voetballer. Ik mag toch hopen dat hij niet zo uh, de verkeerde kant op gaat... zoals dat is gebeurd bij Maradona. Die, ik echt, die is, vind ik zelf echt wel enorm afgegleden. Naar, uh, dat is volgens mij een hele nare, vervelende man geworden. En ik mag toch hopen dat Ronaldo uh, een beetje met beide benen op de grond blijft staan. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat Ronaldo een heel, heel, heel ander type... Mensen, dan dat, een, dat een Maradona. Maradona zoekt echt de publiciteit op. Maradona zoekt de sensatie op. Maradona is een hele grote voetballer geweest, dat moeten we niet vergeten. Maar Ronaldo is anders zo: kijk, de meeste van dit, van dit soort van jongens die hebben ook privéproblemen gehad. En dat heeft Ronaldo gehad, Maradona helemaal. Maar goed, uh, ik ben benieuwd uh, hoe hij uh, dat. dat uh, hoe die wedstrijd zal zijn de komende dinsdag. En dan zal ja, dus de laatste keer zijn dat we Ronaldo misschien zullen zien. Ik weet niet hoe hij er nu uitziet hoor, of hij nog wat gaat kunnen doen op het veld. Maar goed, uh, de tijd door de handen hebben we gehad, Maar nogmaals ja. een hele, hele, hele mooie voetballer. En terug te komen op het Nederlands 11 Die reis nou af van Uruguay. En ik denk dat ze in de hoofdstad de komende woensdag spelen tegen het nationale 11 van Uruguay. Ja, um, de, uh, het gaat zo makkelijk hè bij het Nederlands het gaat ze, ze winnen alles of spelen prima gelijk. En het is echt, ik, ik zit zelf al een beetje van, nou, dat, uh, dat, kan wel eens een mooie, dat kan wel eens een mooie EK worden over een jaar. Kijk, Bert van Marwijk die heeft nog steeds. Uh, of heeft een hele goede selectie. Kijk, Met het team dat hij nu naar Zuid-Amerika is afgereisd. De keuze is groot. Uh, ja, Nederland heeft zich geplaatst. Uh, terug te, heel kort terug te kijken op het WK uh, van vorig jaar. Nederland heeft het uh, ja, heel goed gedaan. De finale gehaald. Oké, okay, verloren van Spanje. Maar goed, we okay, kijken nu vooruit naar het WK dat volgend jaar wordt gespeeld. In juni, juli. Maar goed, uh, er zijn mogelijkheden. Er zijn kansen. Nederland heeft zich al geplaatst. Van Marwijk is nu bezig met, met, met vriendschappelijke wedstrijden. De voorbereiding heeft tijd. Zat je achteroverleunend naar het, naar het EK toe. Ik heb er ook uh, goede verwachtingen. Hoor. Maar kijk, uh, het, het, het toernooi moet nog beginnen. We zitten nog dikke jaren van verwijderd. Joh. Maar ik heb, ik heb hele hoge verwachtingen van het Nederlands elftal. En ja, er is genoeg talent aanwezig. En, uh, hij heeft een hele goede ploeg. Laten la, la, we hopen dat het volgend jaar anders wordt. En wat veel mensen dus uh, verwachten van het Nederlands elftal. Dat dat ook uh, uit de bus zal komen. Ferdinand, ja. dank weer voor, uh, voor vandaag. En uh, ik wens je nog een hele fijne zondag. Bedankt dat ik er mocht zijn. De groeten aan de redactie maken. Iets moois van een hele mooie zondag. En tot de volgende weekdag. Now that I've lost everything to you. You say you want to start something new. That is breaking my heart, you'll leave.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 Cutting my heart in two, 'cause I never wanna see Yeah. regelmatig schuldig gaan het meezingen met Mr. Big en vooral dit liedje Wild World. Ze zijn stiekem weer bij elkaar gekomen. En stiekem, ja, dat heeft niemand gemerkt volgens mij, maar stiekem hebben ze ook weer een nieuw album uitgebracht met allemaal nieuwe liedjes. In uh, januari van het jaar was dit. En, uh, en deze zomer treden ze ook weer gewoon op en dat schijnt echt fantastisch te zijn en mensen willen meer en meer en zo van deze band Mr. Big, Wild World. Gisteravond was Matthijs van Nieuwkerk te gast bij de overnachting. Het programma van uh, 12 tot 1 hier op Radio 1. En Patrick Claudius sprak met Matthijs van Nieuwkerk over de wereld door. Uiteraard de succes, de roem en ook zijn privéleven. Ik leef in een matriarchaat. Nee, dat meen ik echt. Ik ben, altijd, ik ben altijd door vrouwen geregeerd. En blijkbaar bevalt me dat goed. Dat heb ik nooit uitgezocht, maar ik realiseerde me laatst wel. Ja, Karen is mijn vrouw, waar ik al 25 jaar mee getrouwd ben. Dus dat heet stoon en toeverlaten en alle clichés zijn er van toepassing. Uiteraard. En hoe belangrijk is hij in het succes van Matthijs van Nieuwkerk?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 die ik dan deed, toch wel interessant genoeg vond. Dus blijkbaar heb ik daar toch een aantal uren kunnen maken... of interviews kunnen maken op mijn manier... in een overigens dan niet zo gelukkige context, die opvielen. En wist jij dat je het kon? Ik voelde in TV3 wel dat ik het kon. Hoe het gesprek verder gaat en als je mee wil horen... dan ga je nu naar deovernachting.bnn.nl. Dus deovernachting.bnn.nl. Dit is een heel mooi liedje van Anouk. What have you done? Had it for heartache. You took my love and broke it. Torn it and provoked it as I trusted. You charming little ways. And all those lies of praise. What have you done? What have you done?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 Gisteren het album van uh, Anouk plat gedraaid. De nieuwe plaat. En uh, deze staat daar ook op. Uh, What have you done? Geen single nog, maar wel, uh, wel een uh, liedje dat, dat, dat veel besproken is. En dat komt omdat ze het arrangement heeft gebruikt van Abel. Ik weet niet of dat bandje nog kent. Uit de jaren, uh, begin 2000 was dat. En die hebben toen een liedje gemaakt onderweg. En Anouk heeft toen gezegd nou dat vond ze zo'n mooi arrangement. Dat muziek wat er omheen zit vond ze zo mooi. Ze heeft ze gevraagd of ze dat mocht gebruiken. En dat mocht. En daar heeft ze dit liedje van gemaakt. What have you done van Anouk. Het is 5, mei, 5, mei, 5 juni 2011, twee minuten over, half zeven gaat je of tien buiten. En als je in Twente woont of in Brabant, dan heb je pech, want dan regent het. zegt de Buijenradar. Pieter spreekt. Het is tijd voor de column van Pieter Derks. Sepp Blatter is de nieuwe voorzitter van de FIFA. Sepp Blatter is trouwens ook de oude voorzitter van de FIFA... Bovendien kon Zep Blatter ook wel eens de volgende voorzitter van de FIFA worden. Dat klinkt misschien een beetje dictatoriaal, dat is het ook. De enige reden dat Blatter nog niet ten val is gebracht, zoals veel van zijn Arabische collega-dictators, is dat hij geen land bestuurt en dus geen hoofdstad heeft en dus geen Tagrierplein. Er zijn wel mensen die een weg willen hebben, maar die hebben gewoon geen idee waar ze zich moeten verzamelen. Naar verluid hebben een paar voetballiefhebbers... vorige week wel geprobeerd binnen te komen bij de Champions League finale. Maar Blatter had, zoals altijd, uit voorzorg... 80% van de kaartjes aan vrienden en sponsors gegeven. Het systeem is waterdicht. De verkiezing was bijna net zo democratisch... als onze eerste Kamerverkiezingen. Blatter was uiteindelijk de enige kandidaat. Zijn tegenstander uit Qatar trok zich terug... omdat hij verdacht wordt van corruptie. Qatar zou mensen hebben omgekocht... om het WK van 2022 te mogen organiseren. Ik schrok me rot. En wij maar denken dat ze dat WK kregen... vanwege die rijke voetbalhistorie van het Qatarese elftal. En vanwege de schitterende grasvelden die daar van oudsher in de woestijn groeien. En vanwege die ideale weersomstandigheden voor voetbal in Qatar... bij 50 graden in de brandende zon. Ik weet nog steeds niet of ik het nou bizar of juist heel erg logisch moet vinden... dat een van de grootste sporten ter wereld... zo openlijk leidt aan corruptie en wanbestuur. Er stonden twee clubs in de finale van de Champions League... met een gezamenlijke schuld van anderhalf miljard euro... Terwijl het toch niet moeilijk zou moeten zijn om kie te draaien... voor een sport met miljarden fans over de hele wereld. Maar voetbal lijkt bijzaak. Ik vond het tekenend dat de hoofdrolspelers in de verkiezingssoop van deze week... twee kandidaten, een vicevoorzitter en een commissievoorzitter... afkomstig waren uit Zwitserland, Qatar, Namibië en Trinidad en Tobago. De grote voetballanden hebben het duidelijk voor het zeggen... Nou vind ik niet dat afkomst doorslaggevend moet zijn... maar ik denk toch dat er wel wat kritische vragen waren gesteld... als alle bestuurders van de Wereldski-Federatie... uit Nederland en Denemarken waren gekomen. Maar kritische vragen stelt men in het voetbal liever niet. De KNVB heeft namelijk alle Nederlandse voetbalfans... weer vrolijk op Blatter gestemd... omdat ze hier het WK ooit nog eens willen organiseren. Zo werken die dingen. Blatter heeft al aangekondigd de problemen binnen de FIFA op te willen lossen... maar dat doen wij binnen onze eigen familie duidelijk iets te veel maffiafilms gekeken. Of een voorbeeld genomen aan de katholieke kerk... die schandalen ook liever binnenkamers houdt... en zijn eigen onderzoekjes organiseert. Niet voor niks zei Blatter ooit al, voetbal is religie. Maar goed, als de voetbalpaus omkopen de enige manier is... om een WK te mogen organiseren, stel ik voor dat we het goed doen. Dan moet er dit weekend nog een felicitatiegeschenk... naar Blatter worden gestuurd. Ik zat zelf te denken aan een flinke lading... heerlijke ongewassen komkommers. Niks lijkt me zo toepasselijk als een darminfectie voor een man die toch al overal schijt aan heeft. Pieter spreekt. Zometeen Daan Glory. Hij is druk aan het zwemmen, al 18 uur lang. Hoe dat nu afgaat, dat hoor je zometeen. Dit is een leuk liedje van Bruno Mars. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea... I'll sail the world to find you.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 That's what friends are supposed to do Oh yeah Even op Radio 1. Goedemorgen. En ik zeg ook goedemorgen naar Marcel Stroets. Marcel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Poel, wat een boel goedemorgen zegt, zo in uh, drie seconden. Ja, ja, ja. De zon is er. Ah, gelukkig. Het is licht. Even uitleggen, Marcel. Uh, jij bent de coach van, uh, van Daan Glory. En ja. uh, Daan is, uh, is druk bezig met een wereldrecord. Wat is hij aan het doen? 24 uur zwemmen. 24 uur zwemmen. Ik vind een uur al veel. Dan uh, ja. heb ik zin in een cocktailtje. Maar uh, Daan doet het 24 uur. Waarom eigenlijk? Uh, voor het goede doel. Oh, uh, Hij zendt voor het uh, Ronald McDonald Center. Kijk. En voor de Johan Cruijff uh, Foundation. Oké. Okay. Ja. Dus, en, en, en, en dan 24 uur. En in die 24 uur wilde hij graag een wereldrecord hebben, hè? Ja, ja. Oh, dat wilde hij dat halen, ja. Ja, dat was 101 kilometer. Heeft ooit een keer iemand gehaald. Ja. Um, uh, gaat dat lukken, is de vraag. Nee, mm. het gaat niet lukken helaas. En, en, en dat komt omdat hij op een gegeven moment een keer iets ging het even minder en dat, ja, voordat je dan weer terug bent dan, dan ben je eigenlijk uh, al verloren. Ja, nou, uh, het is zo. Uh, we hadden verwacht dat het meer zijn benen zou worden. Ja. Met afzetting en zijn rug, maar het is uh, zijn maag geworden. Zijn maag? Ja. Hij, heeft... het, uh, hij houdt wel het voedsel binnen. Ja. Het, het, het, het, het gaat wel goed, maar toch de tuinwels en de keerpunten hebben toch wel een beetje routine in te eten ja, ja, dus het op de kop rollen en zo. Uh, ja, wat de je de de op de kop rollen. Ja. Ja. Want, want dat, is, uh, dat hebben we natuurlijk helemaal niet gezegd. Hij is inmiddels al 18 uur aan het zwemmen. Ja. Gistermiddag 12 uur uh, heeft die, is hij erin gedoken en ondertussen ja, maar doorgezwommen en gezwommen. Ondertussen even een paar keer het bad uit voor, voor volgens mij massage en voor toiletdingen. Maar voor de rest alleen maar zwemmen, hè? Ja, alleen maar zwemmen. En hoe is het nu met hem? Want Ik kan me voorstellen dat hij helemaal, helemaal kapot is. Ja, nou, kapot mentaal nog niet. Mm -hmm. Het lichaam begint tegen te sputteren. Maar eh, we hebben hem weer opgekalfaterd. Hm. We hebben hem weer moed ingesproken. Nou, hij heeft de zon weer gezien. Yeah. En dat doet toch wel even goed. Dus eh, als vol goede moed is hij weer eh, verder gegaan. Yeah. We hebben een schemaatje dat hij 100 metertjes zwemt. En dan even 10 seconden rust. Om hem weer advies op kracht te laten komen. Maar dan vind hij nog rustig nog 1,25 ers hoor. Dus dat is nog pittig hoor. Dus uh, het is niet zo dat hij uh, langzaam gaat. Nee, het is nog moeite om hem bij te houden. Maar kijk, uh, ze kunnen hem volgen op livestream. Dus. Uh... Op zijn website. Dus eh, ja. als iemand er wil zien zwemmen, dan eh, kunnen ze dat daarop zien. Daan24 uur.nl is dat die website. Ik ja. um, bedoel dat, nou goed, dat wereldrecord, dat zit er dan niet in. Dat maakt voor de prestatie niet heel veel uit. Want uh, ik denk dat weinig mensen het hem toch nadoen. Zo'n Europees ja. record, dat zou ook nog kunnen. Uh, wat denk ja, je daarvan? Ja. Gaat dat nog lukken? Nou, uh, nou ja, het is afwachting. Het, het is nog 5,5 uur. Mm -hmm. Dus uh, het zal zijn zwaarste 5,5 uur ooit worden, denk ik. Ja. En, eh, maar ja, kijk, over een uur kun je heel anders erin zitten. Hij eet weer goed. Mm -hmm. het, eh, hij houdt het goed binnen. Hij eh, neemt zijn tijd. Dus eh, om negen uur gaat hij er weer even uit om te gemasseerd te worden. Dan wordt zijn laatste stop. En dat weet hij. Dus daar is hij nou naartoe aan het werken. Mm -hmm. En dan gaan we hem weer vaten eh, voor die laatste drie uur. Maar dan zit dan hij geen probleem. Nee, je denkt wel dat hij het vol gaat houden. Want het kan natuurlijk dat hij op een gegeven moment eh, helemaal breekt. Nou, nee, die kans die hebt hij die misschien, maar hij komt er niet uit. Nee, Eind van de Streep, dat aankennend. Nee, die gaat door tot gaatje, zo mentaal sterk is je wel. Kijk, de klap kwam natuurlijk tussen drie en zes, ja. dat was, hadden we al voorspeld een beetje. Maar nu niet meer hoor, je, je bent nou zo dichtbij en je hoofd gaat zo leeg. Dat die, dat laatste, die laatste 5,5 uur, die, die, die pakt hij die nogal. Ja. Kunnen we hem aanmoedigen ergens? Je, je kan hem op Twitter aanmoedigen, gewoon via Daan Glory. en uh, een toekomst livestream. Uh, kun je hem zien zwemmen. Dus uh, ik zou iedereen zeggen, kijk ernaar of twitter naar hem. Want uh, hij, uh, hij is wel scherp. Mm -hmm. Dus we geven hem steeds door van uh, hoe het ervoor staat. Dus, uh, je, of ja, je moet naar Alex komen, naar de Ongense Vaart. Kijk. Dus dan dat je hem zien zwemmen. Nou. We uh, wensen hem succes namens heel Radio 1. En we gaan naar hem kijken via daan24uurzwemmen.nl. Dankjewel Marcel. Ja, zel het weer. Succes voor dan. Doei, hey, ho God, ik moet er niet aan denken zeg. Wel knap hoor. Mooi plaat, two against one dit. Make no mistake, I don't do anything for free. I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude. Wait do you feel. I'm glad. <laughs> Against One, een hele mooie plaat. En het is gezongen door Jack White of Jack Black. Nee, Jack Black is het, van The White Stripes. Misschien heb je zijn stem wel herkend. En Danielle Loopy, samen met Danger Mouse, die hebben dan het plaatje gemaakt. Oh, ik heb er nu al zin in. Aanstaande dinsdag is het Vlaggetjesdag en de Haringliefhebber die weet wat dat betekent. De Nieuwe Haring. Kees Koning, goedemorgen. Goedemorgen, Leuk. Hallo. Goedemorgen. Jij bent uh, uh, uh, ja, de, zeg maar de haringverkoper van Nederland. Ja. Vorig jaar op nummer 1, hè, Met je haringen. Ja, dat klopt. <laughs> we zijn uh, vorig jaar beoordeeld met een 9,5. Toen hadden we een uh, eerste plek in de AD-haring-test. Ja. En uh, ja, dat is, uh, dat is natuurlijk prachtig allemaal. Ja, en dat waren toen de nieuwe haringen die toen uh, getest werden. Ja. Um, de, wat, wat, wat, ga, hoe gaat dat jaar dan verder? Zijn het dan telkens dezelfde haringen of worden die dan op een gegeven moment gevangen, ingevroren en weer... Uh, hoe, hoe gaat dat met de haringen? Nou, het is zo. Die haringen die worden zeg maar, uh, half mei beginnen ze met vangen, dus het vorig jaar had je haring uh, van 2010. Uh -huh. En dan van 2010, half mei tot en met uh, eind juni, dan vangen ze zeg maar nieuwe haring. Ja, ja, oké. Okay. Uh, die haringen die, uh, die worden dan uh, diepgevroren en in een jaar lang weggezet in die uh, vrieshuizen. Ja. En uh, als dat onder goede uh, ja, condities gebeurt, dan uh, krijg je uh, ja, uh, zo min mogelijk kwaliteitsverlies. Ja, dus het, dus het is dus eigenlijk zo dat de haring die ik nu eet. zou in principe hetzelfde moeten zijn als de haring van mei vorig jaar? Nee, dat is toch weer anders. Want uh, doordat ze in die vrieshuizen hebben gestaan, dan krijg je een soort, uh, ja, een, soort, een soort gemarineerd effect op die haring. Ja. En de haringen die nu binnenkomen, zeg maar sinds, sinds half mei 2011. Daar zit een karakteristieke jonge smaak zit daaraan. Ja, ja. En die zegt: een primeurartikel heb je dan uh, als je de volgende week aan die lekker Hollandse nieuwe gaat beginnen. Ja, want je mag ze nog niet verkopen, hè? Nee, daar staan uh, sancties op. Als wij uh, voor een dinsdag gaan verkopen, dan uh, kunnen we een boete riskeren van, ik dacht, van 8000 euro of 16.000 wow, euro. Wauw, dat is wel. Uh, maar heb je, ze, je hebt ze al wel binnen, dus? Uh, ik heb ze in bevroren toestand binnen. Ja. Ik heb Gisteren hebben we het een het andere, uh, uh -huh. en ander bemonsterd. En de kwaliteit is van. Uh, ja, de, uh, goede kwaliteit is het. Ja, je hebt, uh, je hebt het al even geproefd. Uh, ik heb ze geproefd en uh, ja, ik durf, uh, ik durf uh, we hebben wat te verdedigen, maar ik durf het aan het aankomende jaar. <laughs> ja, want er staat nogal wat op het spel natuurlijk. Je, je had een, uh, je, je een 9,5. Nou, dat, dat, om dat uh, uh, opnieuw te krijgen, dat, dat kost nogal wat werk. De, is de haring net zo lekker als vorig jaar? Uh, de haring van dit jaar is beter. Vorig oh. jaar waren de haringen wat schraler. Dit jaar uh, zit er meer uh, voeding in de buik. Mm -hmm. En uh, dat betekent dat de enzymatische werking uh, beter uh, tot zijn recht komt. En uh, dat is voor ons zeg maar de detailist de of de haringkramenhouder. Uh, mm -hmm. uh, is dat de kunst om dat te beheersen. En als je dat uh, goed afstemt dan krijg je ja, uh, een lekkere smaak aan die haring. Yeah. En uh, dat is de kunst van het haringverkopen. Want dat is natuurlijk wel lastig. Kijk, nu hebben we dan dit jaar waarschijnlijk dan een hele goede haring. Maar ja. vorig jaar was het iets minder. Dat lijkt me wel lastig om dan de kwaliteit uh, gelijk te houden. Want je wilt uh, wel elk jaar een, een lekker haringje eten. Dat klopt. Maar als je zeg maar goed getraind bent en uh, je hebt het, uh, het procedé je hebt je goed onder controle. Dan kan je uh, die haring wat van iets mindere kwaliteit is, die kan je ook uh, tot een optimale haring serveren. Mm -hmm. Dat heeft allemaal te maken met koeling, met zouten, met, met die enzymatische werking waarover ik het net over had. Ja. En, uh, ja vorig jaar is ons dat uh, gelukt en uh, daarom is het voor mij dit jaar lijkt het mij uh, ja je moet natuurlijk altijd terughoudend zijn, maar ik denk dat het dit jaar makkelijker wordt om de kwaliteit uh, beter te serveren dan vorig jaar. Hm. Ik hoop het, want ik hou heel erg van haring. Mijn visboer die, doet altijd, uh, die vraagt of ik er zuur bij wil van die augurken. Dat is toch ook niks, hè? Uh, dat kan lekker zijn. Ja. Uh, ik zeg altijd maar, uh, je moet hem doen zoals je zelf het lekkerst vindt. Een ja. huisje uh, erbij, dat kan ook. <laughs> maar het is zo, uh, in de regio van Amsterdam, in uh, Utrecht, daar is meestal een huisje erbij. Met zuur. Ja. Instructies. En uh, wij hebben onze zaak dan in de regio van uh, Den Haag. En daar wordt het meestal aan de staat gegeten. Ja, ja dat is ook, want ik kom uit Twente, heb ik ook heel lang gewoond. En daar was ook, als je daar vroeg om een haring in stukjes, nou, dan werd je keihard uitgelachen. Ja, dat klopt. Dat is, uh, <laughs> bij ons kennen ze dat ook niet in Rijswijk. Maar ja, dat is uh, per regio uh, verschillend. En ja. de smaken zijn ook per regio verschillend van die haring. Oh ja? Ja, het is, uh, als je bijvoorbeeld in Amsterdam, dan nemen ze een grotere, grotere haring in stukjes. Mm -hmm. In Rotterdam zijn het kleine haringen, uh, zouten. En uh, als je meer in Brabant komt, zijn het ook uh, kleinere haringen en zout. Maar dat weer. zijn dan de visboeren die, die selecteren daar dan op, op dat soort haringen? Omdat de daar bevolking je, dat daar helemaal gewend is? Daar kan je op selecteren daar kan je zelf een beetje bepalen, of uh, grotendeels bepalen, met uh, de manier hoe je met die haring om, omgaat. Ik heb ineens heel erg zin in een haring gekregen. Dat doe ik, dan moet je nog drie dagen wachten. Of nee, kijk, twee nog maar. Ja, het gaat sneller. is alweer een nachtje voorbij. Ja, is een he? nachtje. Ik heb er zo zin in, echt waar. Ja, nou, het is, uh, wij hebben er ook zin in. We hebben een goede ploeg. Uh, tot onze beschikking. Dus ik denk uh, dat het goed gaat komen. Ik wens je heel veel succes, Kees. De komende dagen met het voorbereiden en, uh, en dan natuurlijk uh, als die, uh, die verschrikkelijke mensen van de testen langskomen. Ik hoop dat alles goed gaat voor je. Nou ja, dat, uh, daar zijn de meningen over verdeeld. Uh, van mij mogen ze 365 dagen per jaar langskomen. Want uh, de kritiek die, uh, ja, die daarin gegeven wordt, uh, dat is ook uh, kan ook uh, ten goede komen van de kwaliteit. Duidelijk. Dankjewel Kees en uh, succes dinsdag. Goed, dankjewel uh. Oké, okay, tot zien zo. Hoi, hoi. hoi. Veut Vera van BNN University die trok gisteren naar Arnhem. Want daar vond de EO Jongerendag plaats. Ze ging op zoek naar God en naar het rock en roll gehalte van dat christelijke evenement. Nou, de Heerder God is gewoon bij mij. En uh, als ik het moeilijk heb, hij helpt hij mij. Als ik het uh, makkelijk heb, helpt hij mij ook. Hij helpt mij gewoon altijd. Het is zaterdag 4 juni. En zoals je hoort, keiharde rock en roll achter mij. Want ik sta namelijk bij het Gelderdoom. En daar is de jaarlijkse EO Jongerendag. Dat uit in dat alle christen, jeugd. Hier zich verzameld heeft in Arnhem om um, God lief te hebben, of ik weet niet precies hoe ik het vorm moet zien. Ik weet überhaupt niet wie God of wat God is. Dus ik ben op zoek naar God. Uh, bij de kaak. Nou, je hoort het. God heb ik al gevonden, dus ik ben er helemaal klaar voor om een dampend uh, feestje te bouwen hier bij de Eo Jongendag. Ik vraag me alleen af hoe rock en roll het hier eigenlijk is. Oh, de nou, hartstikke rock en roll. Na het samen zijn uh, is gewoon de sfeer hier uh, hartstikke goed en zo. En uh, nou ja. ja, de bands vind ik gewoon helemaal top. Ja, gewoon volop springen, handen in de lucht en ja. Uh, yeah. Rock and roll, ja zeker wel. Band? Ja, uh, gewoon, uh, zijn goede bands. En muziek is goed. En uh, ja, het is misschien niet wat je verwacht van, uh, van uh, christen zijn of zo. Maar het heeft echt wel kwaliteit. Ja, kijk, als je christen bent is dit wel gewoon het evenement waar je moet zijn. En, uh, Band? Iemand zegt ja, dit is gewoon het grootste christelijke evenement dat er is. En zijn zo ontzettend veel mensen. En ik ken ook heel veel mensen hier van uh, vakantie en zo. En uh, ja, gewoon om, uh, om uh, gezellig te hebben met, uh, met vrienden. En ook gewoon voor God om hier te zijn. Dat is echt mooi. Waarom geloof jij in God? Uh, uh, waarom ik geloof in God? Uh, ja, door zeg maar naar evenementen te gaan. Christelijke evenementen, dat heeft me wel geraakt. En daardoor heb ik ook echt voor mezelf een keuze gemaakt... Dat, uh, dat ik dat ook echt geloof, dat ik ook echt geloof dat uh, Jezus voor mij gestorven is en uh, dat ik daardoor gered ben, omdat ik later in de hemel kom. Uh, Jezus is voor mij gestorven, omdat hij uh, van mij houdt en omdat hij van alle mensen houdt, omdat hij alle mensen gemaakt heeft. Ja, de zonde is in de wereld gekomen, maar dat is niet zoals God het bedoeld heeft en daarom heeft hij een plan gemaakt, daardoor is Jezus gestorven, om toch alle mensen te redden. Het, uh, het, gewoon uh, het liefhebben van alle andere mensen. Het, geloven, het christelijk geloof is gewoon uh, liefde. En, en heb je, dat... je daar het geloof voor nodig om liefde te ervaren? Nou, ik denk dat het zeker helpt. Ja? Ik denk als je christen bent, dat je ook echt wel dit, het, uh, dat het iets doet met je. Dat je wel gewoon het gevoel in je hart krijgt om ook gewoon andere mensen lief te hebben. Want ik geloof niet in God, maar ik ben heel erg lief. Maar dan niet goed genoeg, of wel? Ik denk dat jij heel goed verliefd kan zijn. Ja? Ja, denk ik wel. Uh, hoe oud ben jij? Ik ben 12. En uh, waarom ben je hier? Um, ja. <laughs> nou, um, Een paar mensen van, um, onze, de, keer van de kerk, die, die um, vroegen of, of wij erheen wonen. En wat zijn nou dingen, bijvoorbeeld uit de Bijbel, of zo, die jullie belangrijk vinden? Uh, uh, ik weet het dat hij een kruis is uh, geslaagd voor ons. Ja. ja. Dat Jezus voor jullie is gestorven? Ja. En dus jullie komen later ook in hemel? Ja, dat denk ik wel. Vind je dat belangrijk of hoe zie je dat voor je? Um, ja, ja daar ja, me... heb ik echt niet zoveel voor. Ja. Ja. Nou, hebben jullie wel, iets wel eens iets gedaan wat God verboden heeft? Ja. ja dat ja, dat doet Het, uh, kan altijd gebeuren. En uh, daar heeft hij jullie al voor vergeven? Ja. ja. Want hij heeft wel een vergeving ja. gevraagd. En wat, wat had je dan gedaan? Ja. ja. Het misbruik van alcohol bij mij iets te veel. En dus toen ging je met je kater naar de kerk en toen zei God, oh, het is goed. Ja, ja hij zag dat het uh, niet echt mijn bedoeling was. Per ongeluk, ja. Per ongeluk had natuurlijk nooit, maar dat er te veel in was gegaan. En, uh... Ik heb mijn naasten niet lief gehad, als mezelf. Ja, ik heb het idee dat jullie me echt voor de gek zitten houden. Nee. nee, jij. Echt niet, echt. Ah, ik, vind, ik vind het heel serieus. Ja, ik ben op zoek ja, naar God, maar ja, jullie is. zitten vol oh, Ik zit teken op de en dan maar ga ik naar de kerk en dat is dan is alles goed. Moeten jullie niet naar binnen Nee, ik, heb, ik mag niet naar binnen. Niet? Maar jullie ik kan niet. Gaan nee, ik heb twee kaartjes. Ja? ja? Ik wil met jullie mee in... Uh... Kom maar, hoor. Nou, we zijn dus binnengekomen in Gelderland, vanaf drie hele stoere... Ik is dus weer gelukt om uh, ergens binnen te komen, dit keer uh, bij de EO Jongerendag in het Gelderdome. Die staan namelijk midden tussen het uitzinnige publiek, nou ja niet dus, het is een beetje een dode bedoeling. De mensen staan heel erg stil, maar ik ben doorgedrongen uh, te te kennen en uh, ja, wat zal ik ervan zeggen? Het is uh, niet echt zoals ik een konst zeg in een voorgelderdome Gewoon zie, maar uh, het zal vast stil erg zijn dus goed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 I know you're good In all situations But in love She was such a kid We'll just your her up, we'll popped out her out. Pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty pretty, pretty girl. ¡Books! deze zondagochtend met Oula. Zometeen, dit is de zondag met Ed Anker. Ed, goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij op de EO Jongerendag geweest? Nee, ik heb uh, thuis gekeken. Ja, was even. ik vond het mooi uitzien. Ja, het zag er fantastisch uit. Het was weer een evenement, dat was veel groter. Kun je het niet hebben in Nederland, denk ik. Nee, ik was uh, dit keer echt uh, extra trots. Ja, het zag er goed uit. Zometeen, dit is de zondag. Met wie? Ik heb Colette de Bruin. Uh, zij werkt met autisten. Mm -hmm. en uh, Zij komt eigenlijk uit een familie waar heel veel autisme in zit. Ik kwam er later achter door haar werk. En... Uh, en we gaan het onder andere met haar hebben over het geduld wat zij in de dag kan leggen om met autisten te praten. Dat zometeen. En dit is de zondag na 7 uur. Volgende week om 4 uur s'nachts. Dan zijn wij er weer met 4-7. Tot dan. Dit is Radio 1.